het NOS-journaal. De alarmerende melding over sterke radioactiviteit... De kerncentrale in Fukushima was gebaseerd op een vergissing. De gegevens zijn verkeerd gelezen, zegt de centrale. In een plas water in het gebouw van reactor 2 zou de straling... 10 miljoen keer zo hoog zijn als normaal. Maar dat klopt dus niet. Resultaten van een nieuwe meting zijn nog niet bekend.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 In Haarlem heeft een nog onbekende man bijtend zuur gegooid in het gezicht van een voorbijgangster. Dat gebeurde vannacht op een fietspad. De vrouw van 65 is met brandwonden opgenomen in een ziekenhuis. De man is gevlucht. In de Rotterdamse wijk Ommoord is een vrouw van 101 jaar gisteravond in haar woning overvallen door twee mannen. Die zijn er met een onbekende buit vandoor gegaan. De vrouw zelf bleef ongedeerd. Op de WK-baanwielrennen in Apeldoorn heeft Teun Mulder zijn tweede medaille veroverd. Gisteren won hij brons, op het onderdeel Keirin. En vanmiddag zilver op de tijdrit. Op de koppelkoers werden Theo Bos en Peter Schep derde. En op het onderdeel Omnium behaalde Kirsten Wild een bronzen medaille. De semi klassieker Gent Wevelgem is gewonnen door Tom Bonen. De Belg van Quickstep was de snelste in de massasprint. De Italiaan Benati werd tweede en de Amerikaan Farrar derde. Beste Nederlander was Lars Boom. Hij werd negende. Dan het weer. Veel zon. Het is maximaal 14 graden. Vannacht licht de vorst. En morgen en dinsdag opnieuw zonnig lenteweer. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom in tweede deuren van Entertainment View, de zondageditie. En laat nog even van je horen, 023-573-1969. Dus 023-573-1969. Met nu, de nieuwe van Anouk. Dit is uh, Killer B. Cause I got the fire. Now you put it on me. I'm taking you high. I'm ready. CFM. CFM. Is dit een uh, doorstart van het uh, vorige Oasis Alleen uh, Noel is ermee gestopt En uh, Liam Gallagher heeft uh, Een doorstart gemaakt En het was BDI en de eerste single was Roller We gaan even door naar een belletje Want er is iemand die een, uh, een plaatje wil aanvragen Goedemiddag Elisa Ja klopt uh, Ja, het uh, gebeld naar de uitzending Want jij uh, houdt van muziek hè? Ja heel veel hartstikke leuk Allereerst wil ik even weten hoe was je weekend ja, super. Lekker ja. gefeest, dus... Uh... Oh, je bent, hoe oud ben je? Ik ben 16 16 En waar ben je geweest? Uh, ik ben in Arnhem geweest. Oké. Okay. En uh, de, gewoon op straat gelopen? Of ben je nog in een, uh, in een club of uh, kroeg geweest? Nou, we zijn natuurlijk even naar de 0-2-3 geweest, dus... Uh... 0-2-3. Ah, kijk. Dat ja, was leuk, hoor. En nog wat gescoord? Nee, hoor. Lekker rustig aan <laughs> Wel veel gedronken, zeker, hè? Nee, hoor. Valt me mee. Ah. En vandaag, vandaag was lekker weer natuurlijk. Heb je daar nog een beetje van genoten? Ja, tuurlijk. Lekker in de tuin gezeten. En... Kijk, relax. Dat zijn verhalen. Hé, hey, jij hebt een, uh, een plaatje aangevraagd, hè? Ja, klopt. Welke wil jij horen? Ina met Sun is dat. Blijft toch een uh, topartiest hè, Stevie Wonder. Eén van de beter artiesten aller tijden. En signed, sealed, delivered, I'm yours. Ik heb al een tijd niks meer van hem gehoord. Maar ik denk dat ik de oorzaak al weet. Volgens mij had hij zijn pen laten vallen. Nee, dat is flauw. Dat is flauw. Stevie Wonder is gewoon te gek. Bijna al zijn platen, dus daar ben ik heel erg blij mee. Goedemiddag, dit is uh, Entertainment View. De zondageditie voor uh, 27 maart 2011. Tien voor half zeven met nu... Wax. Dit is wide between the eyes. Goedemiddag! Dat uh, Aldo ja? een goede uh, Barry White imitator is. Oh. Laat eens horen. Uh, nee. Ik uh, weet niet waar dat he uh. Je deed dat net nog. Een goede Barry White. Oh. Doe eens. Doe hey, eens. Het volgende: Leuk filmpje gevonden op uh, Dumpert. Er uh, is een jongen die heeft, uh, denk ik, een beetje gesnoven, Een beetje maar hoor. En die gaat uitleggen waarom house parties niet zo slecht zijn. Nou, hou jij het, hou jij het maar even bij. Nee, het is niet slecht, het is goed. House zijn goed, maar het is slecht om het af te schaffen. Omdat het namelijk ontstaan is en iets wat ontstaat, dat moet je niet tegengaan. Kijk, Kijk, ja, dat is wel logisch toch? Hetzelfde als je als je, als je een harde wind hebt. Ja? Gewoon harde wind. Nou ja, dan ga je er ook zeilen of niet? Oh, wat een sukkel is het nou? Maar hij was een opmerking. Ja, hij denkt ik zal wel slim zijn en... Uh... Maar wat hij zegt, er klopt niks van, want hij snapt het zelf ook niet en wij ook niet. Nee. Goedemiddag, Entertainment View, de zondageditie met Alex Caudino. Blijf toch een te gekke plaat, hè? Fits en de tantrums. En? We gaan over naar uh, de volgende luisteraar. Want uh, meneer Van Den Brandt, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, als eerst heeft u genoten van het weer? Want het was vandaag weer heerlijk, hè? Het was, was fantastisch. Het was we mogen, fantastisch. We mogen zulke, zulke dagen mogen er meer komen. Kijk, en dat gaat sowieso gebeuren. En uh, jij hebt een plaatje aangevraagd, hè? Klopt. En welke is dat? Dat is van Adel en het nummer is Set Fire to the Rain. Rain. En waarom Adel? Adel is uh, de lievelingsartiest uh, van mijn vrouw. Oké, okay. nou we gaan hem draaien. Hartstikke bedankt voor, uh, voor het aanvragen. En er ja, komt hij. Ja, ja. Veel plezier en bedankt hè. Dank je. Adel dus door uh, meneer Van den Brand. Dankjewel. Goedemiddag, je van Zandvoort en dit is Set Fire to the Rain. Eli Pepperboy Reed. En come on and get it. En daarvoor uh, aangebracht door Thijs van den Brand. Voor, uh, voor zijn vrouw uh, Adele en set a fire to the rain. Zometeen uh, het waarnieuws van Aldo. Hij heeft een aantal berichten opgezocht. Uh, wat zeker de moeite waard is om uh, te blijven luisteren. Want het is uh, ja wel om te lachen. Maar nu eerst het prachtige Flower. Dit is Amos Lee. I, I believe in the power, I believe in the power of love, love, love, love, love. Amos Lee, here by uh, ZFM Sanford Entertainment for You. En Flower. We gaan door met het volgende item, en dat heet. Raar ja, maar. Raar nieuws met Aldo Moraal. Ja, Rudy. Ja, in Japan heb je allemaal die, uh, die overstromingen en zo. En dat moet doen, weet je wel. Ja, in China is er een man. Heeft een spijker in zijn hoofd geslagen. Oh? Hij zag het niet meer zitten. Daar was financiële problemen. En, uh, ja, toen heeft hij zichzelf tien tien een 10 centimeter lange spijker in het hoofd geslagen. Oh. En, uh, twee dagen later werd hij gevonden door een buurman van hem in zijn schuur. Ja, hij is meegenomen naar het ziekenhuis. Hij leeft nog wel. Ah, hij leeft nog wel. Oh. Ze hebben de spijker eruit kunnen halen en uh, geen leidsel leiders, uh, leiders, uh, eraan. Dat is wel heel apart ja, Een spijker hè? Ja, Van, Laten, van 10 centimeter. heeft hij In zelf. je hoofd. Wat ah, heb je net als met uh, van die zombies? Je hebt ook nog twee soorten spijker in <laughs> <naar> je <de> hoofd zitten. <laughs> heb ik nog eentje. Maar die bestaan niet hè? Nee, dat is wel. <laughs> uh, ja, de regel is natuurlijk, voor rood moet je stoppen, toch? Eigenlijk wel. Ja, ja. nou... Rook jij? Sorry? Rook jij? Nee, ik rook niet. Nee, nee ik rook niet. Nee, nee daarom niet Ik vaak. Mag ik Maaf gewoon af? Nee, met je auto moet je niet door rood rijden. Oh, rood. Ik stond roken, sorry. Oh, nee, rood. De rood mag niet hè? Maar je snuift wel. je spuit ook, dus... Maar dat uh, moet geheim blijven. Oh, sorry. <laughs> nee, ga verder, sorry. Nee, ehm... Uh, ja, er is een.. Uh, een taxichauffeur is bedreigd door een politieagent. Want die politieagent uit Vietnam was een uh, officier. En dat is een beetje hoog, weet je wel, zo'n politiebureau. Uh, maar die had haast. we was al naar huis. En hij uh, ging met die taxi naar huis. De nou, die taxichauffeur houdt van niks aan de regels, stopt voor rood. Voor het politiebureau. Hij voor rood. Nou, toen werd hij verzocht twee keer toe om door te rijden. Door rood? Ja. Die taxichauffeur doet dat niet. Toen werd hij bedreigd door hem met de dood. anders zou hij anders over zijn geschoten worden. Toen oh. is hij op een gegeven moment... Daar heeft die uh, politieofficier zijn broekriem gepakt <lacht> en is hij is gaan slaan met de taxichauffeur. <lacht> Toen zijn er politieagenten naar buiten gekomen en die zijn bedreigd dat ze moesten knielen op de grond om een, een, een excuus aan te bieden. Nee. Uh, ja. Maar het is allemaal met de sisseraf gelopen. Oké, okay, dus het... Uh... En waar was dat? In, uh, Vietnam. Ja, nou heb je het al. Hè. Die Vietnamers, die zijn... Uh... Dus uh, kijk uit als je taxi bent, met de politieagent in de auto, kijk uit. <laughs> kijk uit in, als je een Vietnam. Ja. De kans is klein dat dat gebeurt, maar... Uh, kijk uit. Kijk uit. Ja. Goedemiddag, Entertainment View, de zondag editie. Zometeen even over Justin Bieber hebben, want ik zie nu beelden. Oh... oh. I'm you too school Justin Bieber. In Nederland is het toch wel een beetje... de, de bom gebarsten qua jonge meisjes... Uh, leeftijd tussen... wat zal het zijn? Uh, oh, 8 tot 7, en met 18 7, of zo. En uh, nou ja... ik zie net beelden op tv van het concert van Justin Bieber... die hij gisteren of vanavond gaat geven. Nou ja, die, die meiden die kan ze alles maken als ze maar Justin Bieber kunnen ontmoeten. En dat is toch niet normaal. Voor de, even voor de duidelijkheid. Justin Bieber... Um, ja, is een jonge jongen van 17 uit Amerika. Ook wel bekend van dit nummer. Vreselijk. Oh, oh, oh. <laughs> nou, even doorspoelen. je altijd mijn, baby. Baby. baby. Maar aan de andere kant snap ik het ook weer wel. Nou, weet, je, dat een beetje weet je wat ik hoorde? Nou. Ik hoorde dat hij pillet slikt omdat hij uh, zo'n uh, zo hoge stem houdt. Dat hij niet een buitenkill de keel krijgt. Is dat zo? Dus dat, heb ik, dat hoorde ik zeggen door mensen. Dat, ja, maar dat je, slikt, je hoort maar wel aan zijn stem dat het wat lager wordt. Dat ja, je maar ik denk je niet je dat je alles te... tegen kan houden. Maar nee, nee, maar nee. dat zou hij toch niet doen? Dat nee, dat nee. nee, ik weet dat ik op mijn stage de willen. Ik wil het, het, mogen mogen het mogen. even opzoeken. <laughs> je hebt nog steeds niet buitenkill. Dus Barry White, nou dan? Nee, maar er is ook een opa in. Ja, in in uh, in uh, Amerika en die heeft ook gereageerd op Justin Bieber. Ik heb hem een paar weken ook een keer laten horen, maar als je het nog niet hebt gehoord, luister even. Well, I what all over y'all keep coming as just, Justin Justin Bieber fella. Because he's his popular singer. Motherfucker <laughs> the goddamn keep that little boy. He's <laughs> a no, goddamn Mally Cyrus wannabe. Motherfucker. Nou, dan ze gaat hij even door. Just let like it get Donnie Osman. You get your damn place in Branson or somewhere. Dansen voor die oude motherfuckers. En still remember your ass. The kids on the block, the, back, the backyard boys. <laughs> backyard boys. <laughs> remember <the> backyard boys. <laughs> backstreet boys. You mean the backstreet boys? Yeah, but they, were, I thought they were backyard boys. Backstreet boys, that's what they were. Ik kan het filmpje back even checken check op dumpert.nl. open haat uh, Justin Bieber. Uh, nou ja, ik ben verpland om even Justin Bieber te draaien. Leuk? Nou, het is niet mijn stijl. Nee, ik maak hem een grapje. Man. Ik maak maar een grapje. Dat, ga ik, uh, dat doe ik de luisteraars niet aan. Nee, dan liever uh, de de, de, de uh, Backstreet Boys. Hoe heet dat? <laughs> ja, ik weet niet wat hij zei. Uh, dit vind ik wel leuk. Al een tijd meer van deze man gehoord. Ooit een keer idols uh, gewonnen. Maar wilde ik wil er niet meer zoveel over horen. Ik heb het hier over uh, Boris. Een heel goed album uh, afgeleverd. Een paar jaar geleden, Live My Life. En deze stond er ook op, en dit vond ik het beste nummer dat erop stond. Nu bij Entertainment You, de zondag editie, is dit Boris Dus. And everything about you. Now listen. You make no exception, no. you're seducing all the men. You're so proud of who you are, so confident that I don't understand. Can't you tell me who you are, who you're with or where you're from? I'm fascinated. And I wanna know. Everything about you. about your secrets, how come you look so good, I just can't believe this, you're just too good to be true, it's almost indescribable, you seem so unpredictable, for me it's undeniable, I'm headed over this, with this woman. living at hey, where you hiding at hey, where you dining at yes i wanna roll with you darling i wanna know it all let's get started so come on baby please i know for sure we gotta spend some time a woman Het was borig met everything for you. Everything uh, about uh, you. About you, sorry, sorry, sorry. <laughs> Maakt niet uit, jongen. Hey, ja, zo eindigen we de zondag-editie van uh, Entertainment View. Ik hoop dat je hebt genoten. <laughs> En uh, ja, we zijn langzaam al een beetje klaar met. We zijn uh, van twee uur begonnen. Tot en met vijf uh, zondag in Kenland natuurlijk. We willen Tjerk de Blauwe bedanken. Lena willen we bedanken. Even kijken. Roy oh, natuurlijk. Uh, ja, uh, Frits. Frits, of, Frits uh, ja. Freek. Frits. Frits. Frit. Uh, uh, Freek. Frits. Uh, hoe heet die? <laughs> Frits. Frits. Frits Reken Die stond bij de. Tuurlijk weten we het. Frits Reken Die stond bij de hockeywedstrijd. Uh, bloemendaal. Pino K. En uh, volgende week. Sorry. De Bellers. Die heeft plaatsje ja, ja, aan. Ja, natuurlijk. En uh, ja, een fijne werkweek. Volgende week zijn we natuurlijk uh, weer met een nieuwe Entertainment View op zaterdag. Zondag uh, zijn wij er helaas niet. Ik denk dat Lena er is, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar blijf sowieso luisteren naar uh, Stephen Sandvoort. Fijne werkweek. Hoi, oh, oh, tot volgende week. Bye. Michael Jackson, don't stop you get enough. <middels>